12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Met chef jeugdjournaal Ronald Baklema... Kijken we terug op hun berichtgeving over het drama met de twee broertjes uit Zeist. En een mediaforum met Jacobine Geel en Jan Heemskerk. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Imtech vraagt bonussen terug. Scholen in Zeist rouwt om Ruben en Julian. En bezoeken van Ascher en Wilders aan de Schilderswijk. Dat nou, is weer, uh, ja, het is niet al te best. Bewolkt, nevelig, plaatselijk regen of motregen. Aan de oostgrens later wat zon en het wordt 12 tot 14 graden. Uh, de rest van de week wisselvallig en het wordt kouder. Donderdag en vrijdag 9 tot 12 graden. Technisch dienstverlener Imtech gaat proberen om uitgekeerde bonussen van de voorbije jaren terug te halen bij oud-bestuurders. Het bedrijf heeft bij projecten in Polen en Duitsland honderden miljoenen verloren en is daardoor vorig jaar diep in de rode cijfers beland. Reden om de bonussen terug te vragen. Bestuursvoorzitter Gerard van der Aas van Imtech. Ik weet niet exact om hoeveel geld het gaat, maar het gaat in ieder geval over de uitgekeerde bonussen in de jaren voor 2012. Dus dan hebben we het over een half miljoen, lees ik hier, een kwart miljoen. Ik heb wat bedragen gezien die inmiddels rondgaan in de pers, maar dan moet u per jaar denken aan dat soort bedragen, ja. Ja, dat lijkt me toch niet heel gebruikelijk. Wat hebben zij in uw ogen verkeerd gedaan? Nou, de reden om deze bonussen terug te vragen ligt bij uh, het feit dat wij vandaag onze voorlopige uh, cijfers hebben gepubliceerd. En uh, zoals blijkt uit die cijfers uh, praten we over een behoorlijk verlies en behoorlijke afboekingen. Uh, en het feit dat uh, dat gebeurd is, is aanleiding geweest om uh, die bonussen terug te vragen. Ja, 226 miljoen verlies over 2012. Over 2011 is er nog eens 55 miljoen afgehaald. Dat valt, die bestuurders uh, valt hen dat direct te verwijten. Een bonus, dat wil toch zeggen, ze hebben het goed gedaan. Dat is correct en ik denk dat uit deze aangepaste cijfers en voorlopige cijfers blijkt dat dat nu in een ander licht komt te staan. En dat is ook exact de logica en de reden om dan die bonussen terug te vragen. Ja, is het wel eens eerder gebeurd bij u dat u weet? Bonussen terughalen? Niet bij ons, dacht ik. Ik weet niet of het wel eens eerder gebeurd is in corporate Nederland, maar niet bij ons. Het gaat over uh, problemen naar dat mislukte pretpark in Polen. Hoe staat het daarmee met het onderzoek daarnaar? Nou, we zijn opgehouden met dat pretpark. Dat is reeds in een eerder stadium aangekondigd dat we daar volledig mee zijn gestopt. Ja, hoe staat het met de onderzoeken? Wij zullen begin juni een volledig rapport publiceren over alle onderzoeken die zijn gedaan. Uh, en dat zullen we dan vervolgens met onze aandeelhouders op de jaarvergadering op 28 juni bespreken. Is het uh, denkbaar dat de voormalig topman uh, en de andere uh, oud-collega waarvan u bonussen terughaalt... dat die ook strafrechtelijk vervolgd gaan worden? Dat is niet aan de orde. Uh, we praten hier duidelijk over het terugvragen van de bonussen. Uh, en dat heeft te maken met de cijfers zoals ze uh, zijn gepubliceerd vandaag. Aan verdere stappen denkt u nog niet? Nee. Heeft u het lek een beetje boven inmiddels? Wij denken dat we het lek boven hebben. En ook het publiceren vandaag van deze cijfers is toch... Weer een belangrijke stap in het herstelplan. En de volgende stap zal zijn dat we dat onderzoeksrapport en de definitieve jaarcijfers publiceren. Dan gaan we dat bespreken met onze aandeelhouders. En dat zou dan hopelijk de afsluiting zijn van een hele lastige en nare periode. Zijn bestuursvoorzitter Gerard van der Aast van Imtech. In Spanje wordt de Nederlandse record international volleybal Ingrid Visser al een week vermist. En er is zojuist een persconferentie uh, gegeven over die vermissingszaak. Correspondent Jessica Valsbenge, Die is daarbij. Jessica, wat is daar bekendgemaakt? Nou, eigenlijk heel weinig. De familie en de politie heeft helemaal niets. Geen enkele aanwijzing. Dit is een verdwijning in de meest letterlijke zin van het woord, zo lijkt het. Het enige wat duidelijk is, is dat Ingrid en haar vriend eh, Lono, eh, Lodewijk Severijn vorige week maandag zijn ingecheckt in het hotel hier in Moersia. Dinsdag zijn ze daar vertrokken. Ze hadden een afspraak in een kliniek hier in, uh, in de stad. En daar zijn ze nooit aangekomen. En daarna is er dus geen contact meer geweest met uh, de familie. En die begon zich zorgen te maken he, en heeft aangifte gedaan van vermissing. Nou, uh, Wat de familie uh, nu wil, en dat maakte ze bekend via een persconferentie, via een advocaten... dat mensen gaan meezoeken, dat ook de Spanjaarden nu duidelijk weten uh, hoe zij eruit zagen... Um, en wat voor auto's er reden? Ze hadden een huurauto, een zwarte Fiat Panda. Nou, dat is nu allemaal bekendgemaakt in de hoop dat meer mensen mee gaan kijken. En komt er dan een soort opsporing verzocht? Komen er foto's op tv? Hoe gaat het verder? Nou, de Spaanse media die waren uh, groot uitgerukt nu, uh, dus die zullen hun werk uh, vanzelf wel doen. En op uh, palen hier, op gebouwen hier, hangen overal foto's, kopietjes uh, van uh, het stel... om in ieder geval de aandacht te vragen met telefoonnummers daaronder. Er is een website nu opgericht. Ja, de politie houdt een beetje de kaarten voor de borst, moet ik zeggen. Vertelt niet zo heel veel, ook voor de familie. Maar wat wel duidelijk is, is dat ze een groot onderzoek zijn gestart. Ze houden met verschillende scenario's rekening. Het kan een zijn. Het kan zijn dat ze wellicht uh, uh, ontvoerd zijn. Ze houden met alles rekening, omdat er dus helemaal niets, geen spoor, leidt naar waar deze twee zouden kunnen zijn. Die persconferentie over de vermissing van Ingrid Visser en haar partner Jessica van Sprengen. Dankjewel. Op de school van de broers Ruben en Julian in Zeist heerst grote verslagenheid. Het is de eerste dag dat de school weer open is. Eh, het was Pinksteren, u weet dat, nadat de zondag de lichamen van de jongens werden gevonden. In de hal is een gedenkplek ingericht met foto's van de broertjes en met kaarsen. En volgens de directeur beseffen veel mensen bij het zien van die gedenkplek pas echt wat er is gebeurd. De emoties zijn groot. Op de school zijn ook hulpverleners aanwezig om kinderen, ouders en leraren bij te staan. En vanmorgen werd in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede en van Zeist een condoleance register geopend. Ja, in Zeist, daar wordt een winkelcentrum en twee basisscholen ontruimd na een gaslek. Het gasbedrijf heeft in de kruipruimte tussen een van de winkelpanden verhoogde concentraties aardgas gemeten. Volgens de brandweer in Zeist is er sprake van explosiegevaar. En daarom is besloten om uh, dat winkelcentrum en die twee basisscholen te evacueren. En het is nog onbekend waar dat gas vandaan komt. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Minister Ascher van Sociale Zaken is vanmorgen in de Haagse Schilderswijk geweest. Hij wilde volgens een woordvoerder eens met eigen ogen eh, rondkijken in die wijk waar nu veel over wordt geschreven. Zaterdag schreef dagblad Trouw, na eigen onderzoek, dat een deel van de Schilderswijk zich ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe moslims. Later vandaag gaat ook Geert Wilders een, uh, naar de Schilderswijk toe. Wilders heeft eerst een gesprek met de politie. Daarna gaat hij de wijk in. En de PVV heeft al gezegd dat hij een kamerdebat wil over de kwestie. Syrië zegt dat het een Israëlisch voertuig heeft vernietigd op de Golanhoogten. Israël zegt dat het voertuig niet is vernietigd, maar is beschadigd. Bij die Syrische beschieting is niemand gewond geraakt. Volgens Syrische staatstelevisie bevond dat Israëlische voertuig zich op Syrisch grondgebied. Maar dat spreekt Israël tegen. De Golanhoogvlakte werd in 1981 door Israël geannexeerd. En Syrië eist het gebied terug en wordt daarin gesteund door de Verenigde Naties. Nederland is fiscaal gezien het aantrekkelijkste vestigingsland voor proefvoetballers. Dat zegt accountancybureau Ernst Young. Dat onderzoek deed in 30 Europese landen.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 Kunnen wij nu, wij met dit onderzoek van u in de hand, zo gunstig opstaan voor profvoetballers? Kunnen wij nu ook weer proberen om nog extra mensen uit het buitenland te halen? Ja, ik denk dat je dan eerlijk moet zijn. Het zou heel mooi zijn. En allicht zal het enige effect hebben, maar ik geloof niet dat dit nu de, de wereldvoetballers naar Nederland gaat trekken. Nogmaals, het tarief doet veel. Hè, en dat, dat is toch best hoog. Er zijn ook voetballers die interesseren eigenlijk helemaal niks dat er een mooi pensioensysteem is. En die kijken naar nu. Er zijn ook landen die twee, drie, vier keer zoveel betalen... He, en dat is ook belangrijk. Dan hou je misschien uh, wat meer over, denk ik dan maar. Dus nee, ik denk dat uh, het is aardig. Het is goed om, uh, om te weten... Uh, Nederland zorgt goed voor haar voetballers. Dat is denk ik de boodschap. En uh, uh, het zal niet ervoor zorgen dat het de wereldcompetitie nummer één wordt. Dat geloof ik niet. Maar goed, op deze lijst staan we nummer één in elk geval. Wiebe Brink van Ernst Jong. Dank u wel. Sport. Taalt voetbalorganisaties beslissen donderdag of de topklassers Katwijk en Achilles 29 volgend seizoen mogen meedoen aan de Jubilair League. Katwijk is zaterdag kampioen, Achilles kampioen van de zondag en Katwijk-voorzitter Wim Guit spreekt met zijn bestuur over een voorstel van de KNVB. Wat heeft het voor consequenties sportief? Wat heeft het uh, consequenties... Kansen en, en, en risico's financieel. En, en, en wat zijn kansen en risico's commercieel? Katwijk heeft bij de KNVB wel een aantal eisen neergelegd... waarbij het dan sowieso op zaterdag wil blijven spelen. Ja, maar die zit in ieder concept. Dus dat hebben wij niet binnengehaald. Dat, dat is gewoon het overleg van uh, topklassers. Hebben altijd al gezegd uh, als er een moment komt... Uh, dat er verplichte promotie komt en die komt er... dan is de zaterdag altijd heilig. En voor Guit is het een hectische periode bij Katwijk... waarbij zijn gevoel alle kanten op gaat. Weet ja, je, er komt zoveel op je af. Dus voor mij uh, probeer ik nu met, met het hele bestuur en ook het stichtingsbestuur... alles goed op een rijtje te brengen en, en ondertussen uh, iedereen te voeden met feiten... en, en, en gevoel krijgen van uh, is de vereniging hier naartoe, willen we dit? Ik kan wel wat willen of niet willen, maar het gaat om de vereniging. Arend Schepping, de grondlegger van de huidige wielerformatie Argos Shimano, is overleden. Hij was 73. Met de Bank Giro Loterij zette Schepping eind jaren 90 de stap naar het professionele wielrennen. In 2008 droeg Schepping de functie van manager van die ploeg over aan de huidige manager. Ivan Spekebreng en inmiddels heet dat team ook anders Argos Shimano. En ze bezitten een World Tour licentie. Het is twaalf over twaalf, we gaan naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Nog een paar files, Jan, eentje op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij knooppunt Hoevelaken drie kilometer. A9 ook maar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp 2. Een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Alfred Zomer en knooppunt Leendeheide vijf kilometer. De rechte rijshook is dicht. Hoofdpunten van het nieuws. Imtech vraagt bonussen terug van oud-bestuurders. Die worden verantwoordelijk gehouden voor problemen in Polen en Duitsland. De school van de broertjes uit Zeist is in rouw. In het gemeentehuis van Zeist en van Wijk-Beduursteden liggen condoliancenregisters. En Nederland is fiscaal gezien het aantrekkelijkste vestigingsland... voor profvoetballers. En dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Lucas Hulsenbos deed onderzoek naar hoeveel reclame we eigenlijk tolereren op internet. In het mediaforum presentator Jacobine Geel en echte Jan Heemskerk. En het gaat onder meer over de berichtgeving rond de fonds van de lichamen van de twee broertjes uit Zeist. Af en toe leken de verslaggevers het ook ongemakkelijk te vinden allemaal. We zijn net gaan kijken op die plek. Je ziet daar al wat bloemen liggen. Een heel raar gevoel om daar te staan. De plek waar eigenlijk de afgelopen twee weken zo'n beetje heel Nederland naar op zoek is geweest. Omdat daar die twee broertjes waren. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Bart van Gelder en die komt uit Culemborg. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Het nieuws werd dit pinse weekend natuurlijk beheerst door de fonds van de lichamen van die twee broertjes. Ruben en Julian uit Zeist. Alle media deden daar verslag van en ook het Jeugdjournaal. Ronald Bartelma is de chef van het Jeugdjournaal en is hier. Hartelijk welkom. Um, jullie zijn gewend om uh, tragisch nieuws naar een kinderpubliek te vertalen. Maar in dit geval raakt de doelgroep natuurlijk harder dan ander nieuws. Uh, hoe, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Ja, toch als nieuws, het klinkt een beetje cliché... maar ook kinderen zijn de nieuwsconsumenten... volgen het nieuws op allerlei manieren. Uh, ook via Twitter, via alle social media. Op school wordt erover gepraat. Ja, uh, dan voelen wij ons ook verplicht om dat te melden. En als nieuwsprogramma moeten we dat ook doen. Ja, maar wel op onze eigen manier. En praat je dan nog over de toon van hoe, hoe dat dan wordt gedaan? Ja, eigenlijk hebben we gebruikelijk met dit soort nieuws, want het is niet voor het eerst... dat we een rustige toon aanslaan, dat we niet dramatiseren... dat we niet inzoomen op persoonlijk in dit geval uh, de, de jongetjes. Wie waren ze en hoe, hoe zijn ze persoonlijk? Je, je zoomt minder in. En ja, wij doseren meer, denk ik, dan een gemiddeld uh, nieuwsprogramma... omdat we een jongere doelgroep hebben. En uh, dat, wordt, dat wordt bewaakt, zeg maar, hè? Die, die toon. Uh, hoe, hoe bewaak je dat het geen sensatie wordt en geen speculatie op vooral? Want dat ligt snel op de loer. Omdat je vooraf afspreekt wat je beleid daarin is en waar je aan houdt. En uh, we maken deel uit van NOS Nieuws. En daar is eigenlijk ook het beleid dat je niet speculeert, maar dat je dingen checkt. En dat we dus, uh, ja, daar Terughoudend mee omgaan. Ja. O, over dat laatste nog even. Uh, jullie hadden al gemeld dat het om die twee jongens ging. Toen, toen de melding was dat daar twee lichamen waren gevonden. Terwijl dat nog niet bevestigd was. Hoe kon dat? Nee, ja, we, onze verslaggever die had uh, overal in, in goede, betrouwbare contacten. Uh, die had het uit diverse bronnen. kreeg je dat uh, bevestigd. Maar ook toen hebben we gezegd. Uh, hou wel de lijn aan dat de politie dit niet bevestigt. En uh, daar hebben we hebben ons zo aan gehouden. Ja. Gemeld dat de politie ja. het niet bevestigt. Ja, ja. Ja. En eigenlijk is dat, uh, ja, konden we het de volgende dag pas 100% ja. melden. Ja. En met een uitgebreid verhaal. De tv recent van de, NG van de NRC, NGV, zei ik bijna. Hans Berenkamp, die ja. noemt jullie de meest volwassen nieuwsrubriek. Omdat jullie tegengas geven aan, aan paniek. Uh, laat even een stukje horen. Het Jeugdjournaal beantwoordde vragen van kinderen. En liet kinderhulpverlener Eseline Strijker aan het woord daarover. In ieder geval is het goed om daar met je eigen vader en moeder... of met de juf of met de meester over te gaan praten. Van, ik ben hier heel erg van geschrokken. Want waarschijnlijk ben je niet de enige. Het nieuws is al heel lang uh, op de tv en uh, in de kranten. Dus heel veel kinderen weten hiervan. Heel veel kinderen hebben er ook over nagedacht. En het is heel goed om daar met elkaar over na te denken... en met elkaar over te praten. Maar het is ook heel normaal om van dit nieuws te schrikken, toch? Ja, absoluut. Ik ben er zelf ook van geschrokken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat kinderen daar ook van schrikken. Ja. Is het eigenlijk een, een doel op zich om uh, kinderen niet bang te maken? Voor jullie? Het is een belangrijk subdoel, zou ik willen zeggen. Omdat kinderen um, tussen 8 en 12, en dat zijn onze uh, kijkers vanuit zichzelf minder is perspectief plaatsen. Ze zijn jonger. Volwassenen weten wel dat als je ze op tv ziet... dat je dat tot juiste proporties moet terugbrengen. Tenminste, ja, ik zie... Me. Okay, als het goed is. <laughs> kinderen hebben dat minder. Maar dan moet je dus expliciet zeggen soms... ja, niet iedereen doet dit. Het is niet zo dat uh, elke vader die boos is... Uh, zo uit de dak gaat ja. dat je daar bang voor moet zijn. Of dat achter elk, op elke hoek van de straat... als we over moorden berichten, een moordenaar staat. Dat moet je dus soms heel expliciet bijzeggen. Ja. Ja. Er was veel lof, hè, met name ook over dit item... Uh, tenminste her en der las ik dat, uh, veel reacties ook gekregen van kijkers? Ongelooflijk veel. Dat, dat is ook een mooie graadmeter. Dat hadden we vroeger niet, maar we hadden uh, nou meer dan 600 geschreven reacties op de website. Kinderen die hun medeleven betuigen, kinderen die die vertellen wat ze erbij voelen. En eigenlijk is dat voor ons hartstikke belangrijk. En, en daar maken we dan ook weer gebruik van in de uitzending. Op die manier verwoord je ook het gevoel waar kinderen mee zitten. Ja. Um, Dank je wel dat je hier kwam, Ronald Bartema. Hij is de chef van het Jeugdsen. En straks praten we erover door in het mediaforum... met Jacobien Geel en met Jan Heemskerk. Fox News reporter James Rosen... is net als verslaggevers van persbureau AP... afgeluisterd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Sinds Rosen in 2009 een stuk publiceerde... met een bron bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... houdt justitie de journalist in de gaten. De bron van Rosen, dat is de ambtenaar Steven Kim... die wordt door justitie van samenzwering verdacht... en de journalist zou dan medeplichtig zijn. En daardoor mocht justitie alle communicatie van Rosen en Kim volgen. Dat zorgt voor veel ophef in de Verenigde Staten... aangezien de Fox-journalist gewoon zijn werk heeft gedaan... door informatie in te winnen. Het ministerie van Justitie doet nu, volgens nieuwszender Fox... alsof het normale werk van een verslaggever... een criminele samenzwering is. De was that the reporter in question, our James... Had engaged possibly in a conspiracy, a criminal conspiracy. Which means, Martha, that the Obama Holder Justice Department is now prepared to treat the ordinary news gathering activities of reporters trying to seek information from government officials as a possible crime. Britt Hume was a political analyst van Fox News. De tornado die Oklahoma uit zorgde er zelfs voor dat het nieuwsteam... inclusief de weerman van een lokaal tv-station de uitzending moest staken. J.D. en ik to blijven uh, talk met u zo lang as we kunnen. We leaving de radar-image op, maar het lijkt that dat het tijd is voor ons... om of de to te gaan. Ga naar de shelter, shelter right nu. Ryan Newton. Right Newton. Now, Ryan Newton. Nu, Ryan. Nu. Everybody, down below, let's go. Ja, vanwege natuurgeweld schrapte tv-zender CBS het laatste deel van de comedy Mike en Molly. Die uitzending die voor maandag was gepland, stond namelijk in het teken van een tornado. En dat vond de zender geen goede combinatie met al het nieuws rond het natuurgeweld. Er wordt getwijfeld aan de echtheid van mensen die optreden in het RTL 5-programma Ik heb het nog nooit gedaan. In dit programma hopen mensen van hun maagdelijkheid af te komen. En een van de kandidaten, Mark, heeft een date met Linda deze vrouw blijkt een actrice te zijn die staat ingeschreven bij een bureau. Op een forum laat deze vrouw weten dat ze actrice is... En, en nooit echt interesse heeft gehad in de maagd in het programma. En de actrice in de kwestie heet Linda Dummer. Ja, natuurlijk veel liever gewoon een uh, jongere man uh, tegen het lijf te lopen, neem ik aan. Nou, nee, eigenlijk niet. Toch, nee, niet? Nee, nee, daar ben ik heel eerlijk in. Ja, ik heb veel uh, of, ja, in het leven meegemaakt. Oké. Okay. En... Ja, dan ben je toch, ja, hoe moet je dat zeggen, in je doen en laten en denken ouder. Nou, vlak na dit fragment valt Linda van haar paard. Mark, de man die dus uh, maagdschicht uh, te zijn, lijkt zich meer zorgen te maken over het welzijn van dat paard dan dat van zijn date Linda. Dus misschien kan ik je met het paard daten, denk ik dan maar. Uh, wellicht een leuk tv-programma. Um, u heeft zich vast wel eens eraan uh, geërgerd, de advertenties bij online video's... van bijvoorbeeld RTL, NOS of op YouTube. Het blijkt een uh, lucratieve business, want RTL haalde er in het eerste kwartaal van dit jaar... 51% meer inkomsten mee, uh, uh, vergelijk dan met het kwartaal ervoor. Uh, dat terwijl de advertentiemarkt in zijn geheel in een crisis verkeert. Maar hoeveel reclame tolereren we eigenlijk op internet? Lucas Hulsenbos, goedemiddag. Goedemiddag. Je doet onderzoek naar de effectiviteit van die reclamefilmpjes. Uh, nou ja, RTL Nederland haalde dus flink meer inkomsten uit die advertenties bij online video's video's. Heb je daar een verklaring voor? Nee, ik denk dat de, deze vorm van reclame een, een, niet zozeer een nieuwe vorm is. Het is meer een verschuiving van bestaande reclame naar deze vorm van reclame, die ja, waaruit gebleken is dat die vaak heel erg effectief is ten opzichte van normale reclame. Ja, ik, als ik dit soort onderzoeken lees, dan ga ik altijd bij mezelf uh, na hoe dat dan werkt. Want je kan toch ook heel vaak die filmpjes doorklikken. Nou, ik ga je verzekeren, in 100% van de gevallen uh, kijk ik nooit dat filmpje helemaal af. Je klikt het gelijk door dan naar, uh, naar als het kan, na die 15 seconden. Ja, en dat is ook de reden waarom die mogelijkheid geboden wordt. Hè. Je, je probeert als... Eigenaar van een site probeer je altijd de gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te laten zijn. Het laatste wat je wilt is dat je kijkers verliest en je probeert het mensen makkelijk te maken. Maar er zijn toch altijd wel commercials of uitingen bij die, die zo leuk zijn dat je net even iets langer blijft kijken. Of dat je het iets, dat het toch nog iets weer herinnert van een hele leuke uiting en dat is juist precies het effect. Ja, dus da daardoor blijft het wel interessant voor die adverteerder ook? Ja, absoluut, ja. Of, of, of het feit dat je het moet wegklikken is dan misschien wel een extra attentie juist? Nou, of je het moet wegklikken is niet echt een extra attentie. Je, je wordt eigenlijk min of meer gedwongen te kijken. Terwijl je bij alle andere vormen van reclame... Uh, heel veel mogelijkheden hebt om dat niet te doen. En ja, hier zit je gespannen te wachten om datgene te downloaden... wat je graag wil zien. En als je daar voorafgaand een boodschap te zien krijgt... die misschien net even je interesse wekt of het leuk is... heeft dat uh, wel degelijk een hmm. zeer goed effect. Wie bepaalt dat eigenlijk of je dat weg mag klikken of niet? dat bepaalt de site zelf. Oké. Okay. Dus en, en adverteerders passen die hun commercials nog daarop aan... dat ze juist hele korte commercials maken? Ja. ja wat, uh, wat je ziet is dat de afgelopen jaren ontzettend veel kennis is opgebouwd op dit vlak. En dat uh, met name om die gebruikerservaring zo optimaal mogelijk te maken... is er veel nagedacht over. Moeten die filmpjes wat is de optimale lengte moeten we mensen niet als ze wat langer duren wat de gelegenheid geven te, te klikken. Je zou zelfs kunnen overwegen om alleen maar die filmpjes uit te zenden... die ook echt leuk zijn. Uh, maar, maar daar is heel veel informatie over bekend... en daar wordt ook rekening mee gehouden bij het, uh, bij het uitzenden. Ja, wat je tegenwoordig ook ziet is, is sites met, met zelfs twee reclamefilmpjes achter elkaar. Ja, ja dat, lijkt me volgens, dat lijkt mij niet zo heel verstandig om te doen omdat uh, wat je ook merkt is dat mensen wel een, een soort maximum aan zitten. Dus als je bij elke, als je een heleboel clips wil gaan bekijken. En bij elke clip die je wilt gaan bekijken, wederom een, uh, een reclame te zien krijgt, dan is het geduld vrij snel op. Je moet daar echt in doseren. Ja. Heb je ook nog onderzocht of mensen echt afhaken doordat er op internet dus ook alweer reclame uh, voor die filmpjes komt die, die je eigenlijk wil zien? Ja, mensen. Zeker af. Dus zeker als, het film, als, de, als de reclame te lang duurt of echt vervelend is, dan haken mensen af en dan verdwijnen ze ook vaak van de website. En dat, en dat is ook de reden waarom eigenaren van, van sites zich daar zoveel ja. zorg over maken en daar onderzoek naar doen. Want, want hoe groot is dat percentage wel dan? Ja, dat is, dat is, dat is heel moeilijk een percentage voor, voor te geven, omdat daar dat, een gemiddelde zegt dan niet zo heel erg veel. Maar uh, er is toch altijd wel, uh, zeker bij wat langere commercials, uh, 10, 15, 20 procent verlies. Hmm, ja, en dat kan niet echt de bedoeling zijn, lijkt me. Nee. Um, goed, dankjewel voor de uitleg. Lucas Hulsebos, onderzoeker. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Beatles, blokken. Het media -archief. 21 mei 1995 overleed schrijfster Annie M.G. Smit. We kennen haar natuurlijk van boeken als Jip en Janneke Minoes en Puk van de Pettenflat. En ze schreef legendarische tv-series als Ja, Zuster, Nee, Zuster en Pension Hommelus. Dat laatste programma wordt door de kenners gezien als de allereerste Nederlandse televisieserie. En net als in Ja, Zuster, Nee, Zuster ging het over een groepje mensen... dat bij elkaar in een pension woont en er werd ook veel gezongen. Bijvoorbeeld door Donald Jones. Ik morgen, morgen moet ik tentamen doen. Hè? Mm -hmm. En ik moet dit en de bed and the wastafel. Ach, this scene you've been hidden down in life like this. Oh! Oh! Zal I je helpen? Huh? Geef me here. What? I say, that is all our schoon, huh? Schoon. Eh, schoon. Uh, sch schoon. Schoon. Schoon. Schoon. Jullie zeggen blue, twee zeggen clean. jullie zeggen shock, we zeggen my sweet. Jullie zeggen brown, twee zeggen green. Ik wil het wel doen, maar ik kan het niet. Veel te veel ha, ha, ga, veel te veel. Tis all done, graad in de keel. Wat de taal, wat de taal, wat de taal. Als je wil ik, Wat de klanken, wat de woorden allemaal every time do that feel just like is donald jones in pensioen homeless van dat programma werden 15 afleveringen gemaakt tussen 1957 en 1959 en ook van deze serie zijn niet alle afleveringen bewaard gebleven nog maar 9 zijn er behouden in het archief dit is radio 1 Lunch, het Mediaforum. Vandaag met Jacobine Geel, tv-presentator, theoloog, columnist... en uh, uh, tegenwoordig, uh, nee, dat ben je nog niet natuurlijk. Nee, dat ben ik nog voorzitter niet. Voorzitter van GGZ Nederland. Beoogd voorzitter. Beoogd voorzitter. Ja. Kan, kan er nog een kink in de kabel komen dan? Nou, Het ligt niet echt voor de hand, maar de koninklijke weg is toch wel... om de leden zich eerst te laten uitspreken voordat ik zeg dat ik het ben. Dus dat wacht ik rustig af, 13 dat, juni. En heeft dat nog consequenties voor jou? Uh, want ik bedoel, dan ben je toch ineens partij ergens of zo. Ja, ik ga het wel uh, in ieder geval voorlopig combineren met uh, televisiewerk. En uh, we zoeken gewoon wel naar een vorm na 1 januari... om dat uh, misschien een iets rustiger uh, aanzien te geven. Het presenteren en zo? Ja. Oké, okay. eh, Jan Heemskerk is hier, uh, tijdschriftenmaker. Uh, Echt Jan, hier op Radio 1 bij Poont. Ja, zo is het. En directeur van FHM. Ja. Uh, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de berichtgeving... rond uh, de fonds van die twee lichamen, van die jongetjes. Uh, eerst nog even over waar we het net over hadden. De advertentiefilmpjes op internet. Ik zag jullie instemmend knikken. Iedereen herkent het wel natuurlijk. Jan? Ja, nou, hoewel ik ook moest denken aan uh, de enorme toename van het aantal commercials dat we de afgelopen 10, 15 jaar gezien hebben in reclameblokken op tv. Hè. Daar zegt ook iedereen altijd van: van uh, nou ja, dan gaan we even plassen of zo. Maar ik kom dus tegenwoordig echt films niet meer door. Dat krijg je echt niet meer voor elkaar. Nee. Dus een de, de film duurt te veel. Op de commerciële zenders. Ja, ja, en, en, en uh, dus daar ben ik het wel mee eens. En voor de rest, het enige wat ik erover kan zeggen, het is altijd al zo geweest. Als je ergens waar dan ook reclame maakt, doe je er goed aan daar leuke of in ieder geval effectieve reclame van te maken. Anders kijken mensen oh. niet. En ja. dat is hier zo en dat is overal zo. Dus in die zin verandert ze niets. Ja, uh, Jacqueline, jij? Nou, de krant is opeens heel rustig, vind ik. Want het is daar een stuk minder uh, onontkoombaar. Je ja. kan gewoon een krant lezen. Ja, en vinden dan dan dat vinden ze bij die kranten niet zo leuk. Want het scheelt een <laughs> behoorlijk aan de inkomsten. Natuurlijk. Ja, maar dat is ook wel begrijpelijk. Want die onontkoombaarheid maakt het natuurlijk ook heel effectief. Maar ik denk wel dat uh, het uh, een wal is die het schip van de goedkope nieuwsgaring gaat keren op internet. Want ik ga wel betalen op een gegeven moment. Nou. als ik alleen nog maar bezig ben met wegklikken in plaats van met lezen wat ik wil lezen. Ja. Jij zou ook wel willen betalen voor een, uh, een commercial-vrije nou ja, omroep bijvoorbeeld. Nou, ik of, denk of, dat het daar wel naartoe gaat. Want je, je, je wordt wel op een gegeven moment heel moe van het wegklikken. Eerst moet je door alle cookie-waarschuwingen heen en dan krijg je de, de reclames. En dan kom je eindelijk... Uh, heel snel ja. nog even toe aan het uh, eigenlijke bericht. Het probleem is natuurlijk opgelost binnenkort. Dat is binnenkort opgelost, ja. lastig ja, ook, maar ja. Het is een illusie om te denken dat, er ooit, dat we ooit zoveel gaan betalen... voor content uh, en, en dat we dat, dat, dat niet meer zouden hoeven dekken met advertenties. Dat, ik dat ben ook niet van de illusies, mee. maar ik denk wel dat het, uh, als, je, als je mensen... tot iets wil dwingen, is dit wel een effectieve manier. Ik merk <lacht> het gewoon aan een spelletje op mijn naam, tijd, iPhone. Ja. Op een gegeven moment ga ik echt die 3,95 wel betalen... want je hoort er gewoon helemaal horendol van. Ja. Het is. Tamelijk agressief. En Jan, nog even over die reclame. Want jij zegt, die, die verandert ook wel. Uh, Want Als je dan al reclame moet maken... moet je dus ook inderdaad iets doen om de mensen te, te pakken. Uh, als als uh, bedrijf dat reclame wil maken. Maar hoe gaat het omgekeerd? Jij, jij maakt een blad... Ja. Letten jullie ook op, maakt het wat uit? Of je daar wat voor reclame je daarin zet? Of let je daar ook op? Nou, een blad dat gelukkig... Ik, vroeger zaten wij in, in de handel van vierkante witte vlakken te verkopen. Dus iedereen die dat wilde en daar veel geld voor wilde betalen... die kon het krijgen. En wij keken niet echt of dat nou effectief was of niet. Want dat, lag aan, dat was hun probleem ja. en niet het onze. Wat je naar de internetkant nu ziet... wij zijn ook sites en Facebook en dergelijke... wij kantelen ook richting digitale con, eh, communicatie. Daar zie je toch wel dat het belangrijker wordt... dat, dat de boodschap die een adverteerder via jouw media verstuurt ook heel goed klopt bij de doelgroep die wij zelf willen bereiken. Dat niet alleen omdat we daar die adverteerder mee helpen... maar ook omdat we dus proberen onze lezers niet te veel te irriteren. Want we moeten het doen en we willen het ook doen. Omdat we denken dat het de manier is om, om, om mm. te overleven in deze markt. En want we gaan niet voor content betalen, onze lezers. Maar daar wordt het wel steeds belangrijker. En die verantwoordelijkheid, die redacties daar zelf in hebben... wordt ook steeds groter om ervoor te zorgen... dat die commerciële content zo goed mogelijk aansluit. Dus wij noemen het tegenwoordig co-branding en zo. En branded content ja, ja. en al dat soort... ja, ja ik uh, weet, we hebben het op, uh, nog niet lang geleden over gehad dat op Twitter dat ook nu af en toe begint. Nou, sinds dat gesprek is het echt uh, om de drie berichten. zie ik een berichtje van, ja. ik denk, hé, hey, daar heb je er weer een. Ja, ja. Dus het, het is gewoon niet tegen te houden. Nee, en, en dan, dan, maar goed, dat, is, dat speelt al heel erg lang hoor. Ik bedoel, al vanaf het moment dat we bij tijdschriften content als reisverhalen gingen, gingen, gingen sponsoren... omdat niemand meer kon betalen. Hè, wat was van de week bij het fotofestival Naarden liep ik de oud art van Avenue tegen het lijf. Daar heb ik ook gewerkt heel lang geleden. Daar stond een enorme archiefkast met, denk ik, vijf miljoen gulden waard aan noodgepubliceerde reisverhalen. <laughs> Dat komt toen allemaal gewoon nog. Ja. Ik vijf weekjes weg met z'n tweetjes ja. naar Vanuatu. Nou, die tijd is lang voorbij en zo stappen we elke keer wel. Dat zie ja. ik ook wel in, hoor. Een stapje richting okay. de commercialiteit. Zometeen over andere zaken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Eerst het laatste nieuws nu in het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. BVV-leider Wilders bezoekt vanmiddag de Schilderswijk in Den Haag. Wilders ze heeft eerst een gesprek met de politie en dan gaat hij de wijk in. Vanochtend bezocht PvdA-minister Ascher van Sociale Zaken de Schilderswijk ook al. Want ze willen wel eens met eigen ogen zien wat daar aan de hand is. Zaterdag schreef Dagblad Trouw na eigen onderzoek dat een deel van de Schilderswijk zich ontwikkelt tot een enclave van orthodoxe moslims.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 En hulpverleners staan kinderen, ouders en leerkrachten bij. En volleybalster Ingrid Visser en haar partner zijn nog altijd spoorloos. In Morsia in Zuid-Spanje is op een persconferentie een oproep gedaan... aan de Spaanse bevolking om te helpen haar terug te vinden. Visser wordt samen met haar partner Lodewijk Severijn... sinds een week vermist in Spanje. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie nu, Jolanda van der Velden. Met nog een file bij Eindhoven op de A67 Venlo richting Turnhout. Daar stond een kapotte vrachtwagen, die is inmiddels van zijn plek tussen Afrit Zomer en Knopenleen de Heide nog 6 kilometer. Lunch met Jurgen van der Berg. Het Mediaforum met Jacobien Geel en Jan Heemskerk. Ja, afgelopen zondag werden de lichamen van de jongetjes Ruben en Julian gevonden bij het Utrechtse Koten. De zoektocht naar de jongetjes is de afgelopen weken breed uitgemeten in de media. Na de fonds trokken tv-presentatoren naar uh, Koten. Natuurlijk, de Volkshand schrijft vanmorgen dat de samenleving zich kenmerkt door een hang naar een warm weigevoel in reactie op deze gebeurtenis. Um, is die reactie overdreven, Jan? Dat is niet aan mij om dat te vinden. Ik, ik, ik deel die mening wel een klein beetje. Ik, vanmorgen was Jaap van Ginneken, massa-psycholoog... Op, op de radio hier bij ons. En die zeiden wel verstandige dingen over, vond ik. Het, het, het wordt, het, er is zo ongelooflijk veel aandacht, zelfs als er niets gebeurt. Hè. Bedoeld, net hoorden we het ook weer in het journaal bij Jan... dat er dus nu alweer nieuws is dat er geen nieuws is... over de vermiste basketbalster. Het wordt een beetje een, een ding. Hè. Er staan daar mensen bij in plaats te, te vertellen dat er geen nieuws is. Je komt er niet meer onderuit. Dat vond ik ook even in verband met onze hoofdredacteur net hier van het Jeugdjournaal. Stel dan voor dat ik mijn kind, wat acht is, nog even wil behoeden voor de dergelijke narigheid in zijn leven. Dat zou je zomaar kunnen willen, want je kind is jong en het is al voorbij. Hoe kan dat starten. nog eigenlijk? Want dat is, is dus het is de vraag, overal. Dat is de vraag die ik me ook stel. Het is bijna niet te doen. En mijn vrouw zit gisteren in de auto, radio 1 uit en radio 538 aan. in de hoop op een gezellig muziekje terwijl we in de auto Kanslijf. zitten. Geen schijn van kans. Nee. En ik weet toch niet of ik dat een hele goede ontwikkeling vind. Dus of het nou masterhysterie is. Het, het, het, ik, heb, ik ben wel met Frankinik uh, onder meer eens dat uh, de waanzinnige hoeveelheid aandacht die hierop gevestigd wordt, zinnig of niet wel veroorzaakt dat er een soort, nou ja, Sven Kokkelman noemde het morgen... bipolaire samenleving ontstaat die zich van die hoge toppen van vreugde... in diepe dalen van verdriet stort en waarbij ja, elke maat een beetje lijkt te verdwijnen. Ja. Ik vind het wel een probleem. De Volkshand had vanochtend een verhaal en daar werd een link met de religie gelegd. Hè? Ja, als, alsof het <lacht> dit ook een manier is voor mensen om om te kunnen gaan met het kwaad. Of daar zelf een ja. plek aan te geven zonder dat daar nog meer... metafysische kaders uh, voor bestaan of voor erkend worden... Ja, ik denk dat er met die betrokkenheid op zich niks mis is. En die vind ik ook wel heel begrijpelijk. Want het is natuurlijk een heel ingewikkelde... en, en aangrijpende en huiveringwekkende zaak. Omdat eerst dat bericht van die zelfmoord van die vader naar buiten kwam... en toen de vermissing van die jongetjes. En door die koppeling is denk ik iedereen zo getriggerd... om daar ook mee aan de gang te gaan. En het zijn kinderen. Dat is toch altijd nog net ja. even iets heftiger. Kinderen die dus evident een ouder kwijt zijn. Ja. Hè, dat weet je dan ook al. Dus je gaat je daar meteen uh, van alles bij voorstellen. Dus, dus met die betrokkenheid vind ik niet zoveel mis wat dan weer moeilijker wordt is als er vervolgens ook allerlei oordelen aan ja. gehangen gaan worden. En dat is natuurlijk op het moment dat die jongetjes gevonden zijn... en dood blijken te zijn waar iedereen toch een beetje voor ging vrezen al. Ja, dan komt dat hele circus op gang. En eigenlijk op het moment dat ze gevonden zijn... wordt het een zaak zoals heel veel andere, en gaan er kaarsjes gebrand worden... en worden er begeleidingen op scholen geplaatst om kinderen op te vangen. En dan is het echte nieuwsfeit eigenlijk alweer voorbij. Het echte nieuws zat hier in die twee weken van zo'n... Ongelofelijke hmm. bevolkingsbrede betrokkenheid en, en hang om die jongetjes te vinden. Ja. ja, en dan moet je daarna dus even luwen en zeggen: stop, stop, pas op de plaats. Uh, nu moet het even gewoon uh, zijn ja. loop krijgen. En ik begin zelf te verlangen eigenlijk naar een aflevering van Silent Witness of zo, waarin dit drama ook een verhaal wordt. Want wij zijn bij het eind begonnen, ja. als het ware. Ja. En eigenlijk zou je nu al die draden op een beetje subtiele manier. Verweven, willen nee, zien ik, weet niet, ik, ik, ik deel die hang naar alles willen weten niet zo heel erg. Nee maar, goed, het, voor... nee, maar goed, er gaat nu onderzoek gedaan worden. Er is natuurlijk meteen de vraag: hebben instanties nou, daarin. Dan weet je toch hoe het afloopt. Er komt ja, een verhaal ja, over een uh, gesprek met, van, van jeugdzorg met die vader. En, en die vader, nou ja, die heeft toen uh, wel blijk gegeven enigszins instabiel te zijn. Maar goed, men zag ja. geen aanleiding om hem op te sluiten. Hoe kan je ook? Ja. En kaboom, we hebben een dan dan, dan dan beperk je het tot deze zaak. Terwijl ik denk, het is natuurlijk waarom het mensen raakt, is omdat het ergens ook uh, aan hun eigen existentie raakt. Ik ik bedoel, dat is wat de Volkskrant hier natuurlijk ook Aha. probeert te zeggen. Het is ja, het, we, we, hoe we, is het mogelijk? Ja, iedereen weet natuurlijk die dat er kwaad in de wereld is... maar dat het ook vlak naast je kan zijn... Dat, daar hou je in principe geen rekening mee. En dan ineens is het er. Ja, en het, ja. Heeft, het, heeft, het heeft echt iets weg. Het is een daad die je, die je niet wil begrijpen bijna. En tegelijkertijd, als daar een, een, een zinnig verhaal over te vertellen zou zijn... dan zou dat meer kunnen betekenen dan alleen ja, troost en misschien ook uh, de, de schroom om het oordeel meteen maar keihard te geven... wat groter te maken. Uh -huh. Daar zou ik dan wel uh, voor zijn. Nog even over dat, wat, want je ziet allerlei reacties bij mensen. We hebben mensen gezien die gingen meehelpen zoeken. Maar nu gisteren zag ik ook een oproep van iemand die zei... we moeten nu uh, op, op internet uh, moeten we twee minuten stil zijn... want het is nu precies een dag geleden. Daar komt dan weer kritiek op. Die mensen worden vervolgens weer afgemaakt. alsof En uh, nou ja, als, nou ja, als als de mensen die, die, die iets anders aan het doen waren terwijl het nieuws brak... en misschien zelfs wel ergens om moesten. Of iets grappigs meemaakte dat er een soort van ja, maar dat mag absoluut niet ja. meer. Je mag hier niet, niet mee bemoeien. Ja. En sorry, en daar zie ik toch ook wel nee, weer een signaal dat, dat in. Ik denk, jongens, hou eens op zich. En dat het gaat is ook te ver dat, dat je inderdaad meldt dat er geen nieuws is. Bedoel, nee, maar dat ook, dat, ook dat, ook dat als je ver. op Twitter zegt: Van god, ik, ik, ik ga nu lekker sushi eten, en, en de halve wereld valt over je heen, omdat het ja. niet gepast is om in een collectieve ja. rouw ja. met van collectieve uh -huh. rouw sushi te gaan eten. Ja, sorry, ik vind het ook schuwelijk. Ik heb om half twee ook een column uitgezonden afgelopen zondag, waar we die man rustig de helver wensen. Dat doe ik ook. Mm -hmm. Maar, het, het, het nee, maar wordt ik zou, te het, groot. Wel, het, ik wordt te zou het wel mooi vinden als er na deze twee ongelooflijk intensieve weken, waarin het leek alsof in ieder geval heel Nederland er toch mee bezig was, als er nog ergens een keer een slag zou worden gemaakt om dat te gieten in een ja, verhaal. Waardoor je het net ook iets ja. meer misschien. Kunt duiden of er weer mee verder kan dan te zeggen: nou, het is massa-hysterie ja. en we moeten niet zo raar doen met z'n allen. Ja. Want, uh, nou ja, dat is misschien het, dat, dat komt een zo goed idee, van, maar Weet het je lijkt mij dus ook heel zoiets... goed om, om te kijken naar wat Paul net zegt: de, de, de, de, de sobere verslaggeving. Oh, er gebeurt niet, iemand is kwijt, ja. het is verschrikkelijk. Twee weken later wordt iemand gevonden. Dat is ook verschrikkelijk. Dat zijn de een, naar mij betreft, wat mij betreft nog goed met tussendoor dat misschien het de, de optreden van... maar dat is het nieuws. Er is iemand kwijt en er is iemand gevonden en ze zijn dood. Afschuwelijk. Ja, maar dit, dit onttrekt zich dus aan de strikte nieuwskant. Dit is eigenlijk niet eens echt nieuws. Dit is, dit is... Ja, Maar zo wordt het wel gebracht. Ja, dat weet wel, ik wel. Door de, door de complete nieuwsmacht mm -hmm. van Nederland... Moet maar, je, je, maar, maar jij dag, zei net eigenlijk, ook, ook om je, bijvoorbeeld om jouw kind te beschermen... Zou ik, zou ik me het liefst daarvan willen weghouden. Maar nou dan, ja, dat, dat het in ieder geval mogelijk is. Ik vind, als, als, als, zoals het Jeugdjournaal doet, op een integere manier... Ik zeggen... Dat, dat, dat klinkt toch heel plausibel, zo zei. Ja, dat het is aanpakten. ook heel plausibel. En, maar ja, en de ze de MSC... kijken het Jeugdjournaal. En ze kijken het gewone journaal. En ze kijken gewoon televisie. En ze horen het. En ze, hebben, ze horen ouders erover praten. Dus het is ook voor die kinderen, nou. opnieuw onontkomen. Ja, nee, waar jij bang voor bent, is dat, dat, dat er een soort angst ontstaat. Dat, dat, dat is waar zij dus eigenlijk nou, proberen ja, de, dat tegen te Die man die had dus blijkbaar wel aangekondigd dat hij uh, dacht aan een familiedrama. Dus ik bedoel, het, fami het, het familiedrama wordt al een soort genre, hè? bijna. Hm. Vroeger, dat hebben wij zo genoemd met z'n allen ineens. Een familiedrama, terwijl die omstandigheden elke keer anders zijn. En dus het wordt nu al een genre. En dat duwen wij ook al met z'n allen voorwaarts. Dus er zitten nu misschien weer tien gekken thuis die denken... kom, ik ga ook eens een familiedrama aanrichten. Ik vind dat er erg weinig te zeggen valt voor de manier waarop we elke stap in dit proces menen te moeten uitlichten en, en erg veel tegen eigenlijk. Dat het meer ja, aanricht dan, dan... dan oplevert. Dat is geloof ik wat ik een beetje voel. Ja. Ja. Uh, de schuldvraag ging in het leven over. Uh, ja, dat is dan ook onmiddellijk natuurlijk. En onmiddellijk wijzen alle uh, vingers richting zorg ja, dan. We Omdat je natuurlijk ook wil dat het niet mag gebeuren, niet kan gebeuren. En tegelijk is dat ook een illusie natuurlijk. En dat is precies waar we ook helemaal nog niks van weten. En dat gaat natuurlijk wel ver om meteen te wijzen naar jeugdzorg. Want ja, ik denk dan, dit zijn toch om te beginnen... ouders die het gewoon niet hebben gered. En die gewoon jammerlijk gefaald hebben in het hebben van kinderen. Ja, en het ja, houden nee, van hun je, je kinderen. Zult, zult en het, het vasthouden het, van hun kinderen. Je zult zien dat het onmogelijk is om, om, om dat bij je ouders niet te leggen. Nee, dat Want, is dat ook zo. En uh... Maar dat is precies dus het verhaal waarvan ik denk... dat dat is wat je toch op een gegeven moment... ...moet vertellen zonder dat het misschien alleen over deze casus gaat... ...maar om, om ergens weer uh, ja, invoelbaar te maken hoe dit kan gebeuren... ...maar waarmee het nooit is goed te praten, nee. van geen enkele nee. kant. En dat dat vooropgesteld Dus daar, daar, daar zal heel Nederland het ook over eens zijn. Uh, Micha de Winter, opvoedkunde, uh, doet hier hoogleraar... ...in de volksland vanmorgen zegt... Uh, ...ja, het uh, is niet zo dat altijd iemand ook de schuld heeft... ...er lopen ook gewoon gekken rond, of uh, uh, ja... Ja, maar dat is toch ook zo. Iedere zinnig mens die, die kinderen heeft, die kan zich toch niet voorstellen dat hoe wanhopig ook. Ik, bedoel, ik kan mezelf nog voorstellen dat je denkt: ik maak er een eind aan, want onder deze terreur of wat dan ook, of deze gevoelens hmm. kan ik niet meer leven. Maar dan neem je toch je kinderen niet mee, ik geloof ik. Dat, dat, dat, ja. dat, dat iedereen en daar, dat, stopt, ja, daar, daar stopt. Daar stopt toch de waanzin ergens. Ja. En bij deze man dus niet. Nou, ik ja. mag toch aannemen dat er daar niet al te veel van zijn. Maar dat mogen we hopen. Um, in het verlengde hiervan, er was natuurlijk veel nieuws over... Ook, ook toen die lichamen gevonden werden. Het was Tweede Pinksterdag en dan verschijnen er uh, traditiegetrouw geen kranten. Heb je ze gemist, Jacobie? Nou, niet voor het nieuws. Want op zich, op Tweede Pinksterdag... kijk, dit was het nieuws en omdat dat zo was... werd het ontbreken van een krant, denk ik, heel erg gemist... Of uh, was het een reden om weer eens te hakken op kranten... die ja, altijd trager zijn dan, uh, dan, dan alle andere media? Of kregen we juist vandaag een beetje verhalen met Nou ja, met, wat met je dus verwacht, gewicht. en dat merk ik wel... maar dat is, dat is natuurlijk in het algemeen een trend... dat omdat het nieuws eigenlijk zo snel tot ons komt... dat je van kranten steeds meer verdieping en achtergrond verwacht. En, en dan ga je dus met vrij hoge verwachtingen... de, de krant van dinsdagochtend lezen... en dan, ja, dan stelt het natuurlijk ook af en toe teleur. dat is niet anders. Dus dat, dat is voor kranten in het algemeen denk ik een ja. hele hoge uitdaging om ja, toch die verdieping te brengen. En ja, wie, wie, wie is daar zomaar toe in staat? Dus dat zullen we ook wel moeten trouwens. Maar. maar ik mag toch aannemen dat telegraaf.nl, volkskrant.nl en nc.nl gewoon keurig nieuws gevolgd hebben het hele weekend. Ja, maar goed, dus dat zijn dan de feiten. Die hoef je niet meer in de krant te nee, lezen. Dus is van de, de krant verwacht je dan een iets anders. En niet krant... alleen op deze Tweede Pinksterdag. Nee. Nee, je hebt de krant ook niet gemist gisteren. Uh, nee, nee, sorry, als ik iets wil weten hierover... dan, ik uh, je, je moest bijna blind en doof stom zijn... om er niets over te weten te komen. Laten we wel wezen, dus ja. dat, dat zonder die krant komt prima. Uh, nog even op jouw uh, uh, positie als theoloog ingaan, ja. uh, ja. Want maakt dat eigenlijk nog iets uit? Want de Tweede Pinkse is toch een beetje erbij bedacht, uh, heb ik altijd geleerd? Of ja, nee? het gaat natuurlijk om zondag. Dat is, dat nou. is de dag. En, en de Tweede Pinkse Dag is voor het lekkere lange weekend. Dus dan kunnen we eigenlijk best ook een krant uitbrengen... als het zou moeten. Uh, Werktechnisch gezien wel. En, en de, religieus is er al helemaal geen bezwaar <laughs> tegen. Behalve nee. dat je... Die dan wel op die zondag moet maken. De ja, echte ja. feestdag. Ja, okay. dus, dus daar zit dan de aarzeling. Maar aan. dat gebeurt nu ook. Ik ja, maar weet je, ik, dus ik vind het dus geen argument. Ik vind het uh, ik, ik vind terecht dat je dus net iets meer verwacht van de krant van dinsdag dan als ze er, er maandag niet waren, in termen van achtergrond. Nou, het gemis aan een krant werd dit jaar net iets meer voelbaar... omdat er op Eerste Pinkse Dag dus echt een, uh, iets gebeurde. Ja. Wat ik dan weer jammer vind, is om de krant van dinsdag open te slaan... en dan iets over Anouk te lezen. Ik denk, dat hebben we nu wel gecufferd. Dat is klaar. Dat ja. hoef ik echt niet meer. Het is, uh, <lacht> dat is dus dus al, het al. is echt zoeken voor kranten... om hoe ze, hoe ze in die hele veranderende nou. markt een uh, eigen positie hebben. Oké, okay, uh, dank dat jullie hier waren voor het medeforum. Jan, Jan Heemskerk en Jacobine Geel samen. Ja, dat is ja, leuk. Ja. We gaan zo meteen uh, quizzen. Gisteren een jonge uh, kandidaat, 14 was hij maar liefst. Ik heb dat helaas moeten missen. Want uh, voortreffelijk hier uh, de afgelopen anderhalve week vervangen door, uh, door Lene Plag. Die heeft dat genoeg mogen smaken. Maar we gaan kijken of die 36 punten die hij heeft gescoord, gisteren, of die vandaag uit de boeken gaan. Met de kandidaat van vandaag. Maar dat doen we na dit liedje van Van Morrison. I don't know why De hit was luister ik als jongetje naar de radio en dan was het de NCRV favorietschijf. Ik zal dat nooit vergeten. Van de Man, Morrison en Bright Side of the Road. We praten over 1979. Dat waren nog eens tijden. Uh, we gaan een nieuwsquiz spelen met Bart van Gelderen uit Culemborg. Gepensioneerd marineofficier. Ja. En u zei net, ik ben eigenlijk best zenuwachtig. Ik dacht, nou die marineofficier die kan uh, alle zeeën aan. Dat dus kunnen we ook. Maar uh, dit is toch wat anders uh, deze keer uh, hier. Ja? ja. Valt, valt een beetje tegen? Nee, nee, nee. Dit ja. is een beetje nieuw allemaal. Ja. Nou, ik zei het al, we slepen elkaar door. 36 punten, dat is de hoogste score, gisteren neergezet oh, is, ja. door uh, Willem Spoelman. Zo mochten we het noemen, Willem. Um, we gaan kijken of we daar vandaag overheen komen. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen, daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz. Het was een zeldzaam krachtige tornado. Oh my god! It is just ripping up everything in its past. De tornado in Oklahoma. We we van huizen bleef weinig over. Ja, het wordt inderdaad een monster tornado genoemd met een heel breed spoor. 4000 huizen zijn vernietigd. Ook een basisschool die in dit gebied stond. Er waren twee auto's down in de hallway van die school. We dachten dat we dood waren, om eerlijk te zijn. Totale devastatie hier. Ja, het midden van de Verenigde Staten werd gisteren en vannacht getroffen... door hevige tornado's. Vraag 1. Hoe wordt het gebied in het midden van de VS... waar veel tornado's voorkomen ook wel genoemd? Hoe staat dat gebied bekend vanwege dus die vele tornado's die er langskomen? Tornado Alley. Dat is juist. Vraag 2. Een voorstadje van Oklahoma City werd zo zwaar getroffen... dat het bijna van de kaart is geveegd. Hoe heet dat voorstadje? Dat is moor. Ja, en de president Obama heeft intussen federale hulp toegezegd. Vraag 3 is een kop uit de krant. Waar gaat hij over? Dat willen we graag weten. U krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. De kop luidt als volgt, heel even uit zijn hol heel even uit zijn hol. Gaat dit over oud-VVD-wethouder Jos van Rij... hij verdedigt uh, de VVD Limburg... die hem als lijstduwer op de kieslijst zetten. Twee, filmmaker Alex van Warmerdam is in Kan met zijn genomineerde film Borgman. Of drie, PVV-leider Geert Wilders... brengt vandaag een werkbezoek aan de Haagse Schilderswijk. Ja, ik heb deze gemist, maar ik gok op twee. Alex van Warmerdam, hè? Ja. Uh, dat is goed, hij is in Kan met zijn uh, film dus Borgman... en uh, dat is een kop uit de Volkskrant... Vraag 4. Zondag wordt duidelijk of Van dan met een gouden palm naar huis gaat. Wie is dit jaar de juryvoorzitter daarin kan? Nee, dit weet ik niet. Niet tenminste Steven Spielberg. Ah. Er zijn twintig films genomineerd die kans maken op die Gouden Palm... en die Nederlandse film is er dus eentje van. Vraag vijf, een geluidsfragment. Luister goed, wie is hier aan het woord? Ja, ik schaats vanaf mijn negende. Dan is het wel, wel, ja, wel heel apart als je kans dan aanwezig is... dat er uh, geen belangrijke of internationale toernooien meer in voor uh, worden gehouden. Rietje Risma. Ja, dat is hem. Uitgelekt adviesrapport van de KNSB en NOC NSF. Daarin staat dat Almere het nieuwe centrum moet worden van het Nederlandse schaatsen. Vraag 6. Welke naam wil Almere geven aan die nieuwe schaatshal? De IJsdome. En dat is goed. Het is de bedoeling dat vanaf 2016 alle grote nationale en internationale schaatswedstrijden... worden gehouden in die nieuwe ijshal. Wij moeten eerst nog even komen. Ja. We gaan er straks trouwens over doorpraten in standpunt.nl, Dan mag u uw mening geven. Nu de laatste vraag in deel 1 van de quiz. En daarmee zijn vier punten er nog te verdienen. Aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel, wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik bedacht een speciale bijnaam voor mezelf. 3. Mijn carrière begon ik als tolk in Barcelona. Twee, waarschijnlijk, keer ik terug naar Chelsea. O Mourinho? O Mourinho. José Mourinho. <laughs> <laughs> uh, ja, dat is, dat is goed, want uh, uh, uh, hij vertrekt bij Real Madrid. Dat is uh, zoveel is ja. duidelijk geworden. Hij bedacht voor zichzelf die bijnaam, de special one. Die special one, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Dat is toch wel mooi dat je dat over jezelf kan zeggen. Hij begon <laughs> inderdaad als top bij Barcelona. Daar kende hij die van Gaal ook uh, nog van. En uh, ja, tegenwoordig is het een grote coach. Hoewel ja. bij Real Madrid heeft hij zo heel goed gedaan. We komen op 7 in totaal. Dat betekent dat er zometeen 6 goed moeten zijn om over die 36 punten van Wim heen te komen.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 En we hebben het in de quiz ook al over gehad. Voorlopig advies ligt er dus nu. Waarin blijkt dat Almere misschien wel de beste locatie is... voor een nieuw schaatsstadion. Het schaatsmecca moet dat dus worden van Nederland. Almere en niet Heerenveen. Vandaar die stelling. En u mag zo meteen zeggen of u het daarmee eens bent of meer oneens. Tialf moet het middelpunt van de Nederlandse schaatsport blijven. U kunt sms'en naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. kunt u stemmen op onze website. Twitteren is een mogelijkheid. Of download de gratis stand.nl-app voor iPhone of Android. We zijn terug bij Bart van Gelder uit Culemborg. Um, als gezegd, zeven net gescoord. Dat ja. betekent dat er zes in ieder geval goed moeten zijn om over de 36 punten heen te komen. Maar beter is nog meer goed, want uh, er komen nog een paar kandidaten voorbij deze week. Um, u krijgt van mij de vragen te horen, die moet ik helemaal stellen. Dan mag u het antwoord geven. En uh, zo komen we uiteindelijk op 90 seconden, want zoveel tijd staat ervoor. Hier komen de vragen. De nationale Nieuwsblis. Welke politieke partij biedt vandaag een actieplan aan om belastingontduiking door multinationals aan te pakken? D66, GroenLinks. Hoe heet de Amerikaanse zangeres en filmster die een eredoctoraat krijgt aan de universiteit in Jeruzalem? Pas. Barbara Streisand. Welke politieke partij wil scooterhufters hard aanpakken? GroenLinks, SP. Hoe heet de regeringsleider die door de Hongaarse premier Orbán werd vergeleken met Hitler? Uh, Merkel. Dat is goed. Welke internetwet wordt door minister Henkamp versoepeld? Koekiewet. Goed. In welk land zijn gisteren 23 mensen omgekomen nadat het dak van een textielfabriek instortte? Cambodja. Goed. Op welke kerk klom een actievoerder om te protesteren tegen de euro? De Dom. De Sint-Pieter. Hoe heet de nieuwe brug over de Waal die gisteren is geopend? De Tacitas. Is goed. In welke stad is een homoseksuele man doodgeschoten terwijl hij met zijn partner over straat liep? Pas. Pas. Dat was in New York. Welke luchtvaartmaatschappij boekte een recordwinst van 569 miljoen euro? Ryanair. Goed. Yahoo heeft 860 miljoen euro betaald voor de overname van welke blogsite? Tumblr. Tumblr is Tumblr. het. Tumblr. In welk jaar moeten volgens een vertrouwelijk rapport alle gebouwen in Nederland energie neutraal zijn? 2016. 2050. Hoe heet de toetsenist ja. van de Doors die is overleden? Uh, Ray Mazarak. Dat is goed. Welk land is mogelijk eeuwen eerder ontdekt dan tot nu toe altijd werd gedacht? Australië. Goed. Carice van Houten gaat welke Zweedse actrice spelen in een nieuwe film? Is goed, het opwekkingsfestival. In welke plaats trok dit Pinksterweekend weekend ruim 50.000 bezoekers? Pas. Biddinghuizen. hoe heet de Britse artiest... die met zijn nieuwe album in één keer nummer één geworden is... in de Britse albumlijst? Pas. Rod Stewart, in welk land zijn gisteren drie doden gevallen... door een ongeluk met hete luchtballonnen? Turkije. En dat is goed, die vraag stelde ik in het begin van de knal. Dus die tellen wij nog mee, het antwoord. En de vraag is nu, zijn het er eh, inderdaad zes? Nou, zeg maar. Geen idee. Er zijn er zes. Uh, in ieder geval, want het zijn er negen. <laughs> negen, oké. Okay. Dus, uh, dus dat is ruim <laughs> voldoende. Uh, komen we op 63, snel uitgerekend. En uh, dat betekent dus dat, uh, dat dit voorlopig de hoogste score is. Dankjewel. En dat betekent ook dat er nog drie kandidaten komen. Dus tot vrijdag uh, blijft die spanning aanwezig. Huh? Ongelooflijk. Want uh, dan kunnen we eventueel 300 euro overmaken. Nu gaat het alleen om het normale prijzenpakket. <laughs> maar dat is ook niet mis. De kaarten voor beelden geluiden. Lunchradio, de mok en de lunchbox gaan mee naar Culemborg. Dankjewel. Vond leuk. Goeie reis terug daar naartoe. Dank je. Um, is even zien, is even neus. Ik zeg er nog even bij trouwens. We kunnen altijd nog aanmeldingen gebruiken voor die quiz. Hè? Dus als u nou even naar onze internetstaat gaat. Uh, www.lunch.ncv.nl uh, Toch? Ja. Uh, dan uh, staat daar een verkorte versie van de quiz. En dan kunt u eens even kijken of u echt veel van het nieuws weet. Is dat zo? Gewoon aanmelden. En wie weet zien we elkaar hier een keer in deze studio. Straks, na, ene, na het internationaal is er een werklunch. Dat doen we vandaag met Jelmer Evers, onderwijs innovator. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Het laatste nieuws. Een lange periode van onzekerheid